12 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. NAVO schort training op van Afghaanse recruten. Opnieuw incident met Spaans vliegtuig. En Rusland speelt slag na bij Borodino. Het weer vandaag soms wat zon, vooral in het oosten en het zuidoosten. Het wordt maximaal 21 graden. Morgen eerst bewolking, middags geleidelijk steeds meer zon. En dan wordt het 22 graden. De NAVO in Afghanistan legt een deel van het trainingsprogramma... van Afghaanse veiligheidstroepen stil. Het gaat om een tijdelijke maatregel. En is een reactie op een groot aantal incidenten... waarbij Afghaanse recruten aanslagen pleegden op Westerse militairen. Correspondent Lucas Waagmeester, uh, goedemiddag. Het klinkt als een drastisch besluit. Wat gaat er precies gebeuren? Ja, het is een besluit recht in het hart van de exitstrategie... van de NAVO in Afghanistan. Hè. Het doel is zo snel mogelijk uit Afghanistan te vertrekken... En het trainen van Afghaanse troepen is daartoe het middel. Zij moeten zelf de veiligheid de hand gaan nemen. Nou, de NAVO besluit nu om in ieder geval twee van die trainingsprogramma's tijdelijk stil te leggen. Het gaat om de trainingen van Afghaanse special forces... en om de trainingen van Afghaanse lokale politietroepen. Uh, dus niet het trainingsprogramma waarbij de Nederlanders in Koenus betrokken zijn trouwens. Hè. Zij trainen de Afghaanse nationale politie. Dat programma gaat gewoon door... Net als de training van het nationale leger. De grote bulk van opleidingen wordt niet geraakt met deze maatregel. Maar het is wel een signaal dat de NAVO uh, pas op de plaats wil maken. Er gaat gewoon te veel mis op dit moment met die trainingsprogramma's. Ja, want uh, we hebben het over een uh, groot aantal incidenten. aanslagen op NAVO-militairen. Uh, wat moet ik me nou weer voorstellen? Ja, zeker. Hè? Dat neemt ook toe, die incidenten. In 2011 zijn 30 NAVO-militairen gedood... tijdens het trainen van hun Afghaanse collega's. En dit jaar, 2012 staat de teller al op 45. En 15 van die 45 vielen ook nog eens in de afgelopen maand, in augustus. Dus de NAVO moet echt iets doen. gaat vooral mis bij het trainen van die special forces. Want dat zijn troepen die echt samen operaties uitvoeren. Hè. Dus Afghaanse militairen die samen met NAVO-militairen op pad gaan. Dan zijn ze dagenlang bewapend met elkaar aan het werk. En dan gebeurt het dus regelmatig dat zo'n Afghaan... Eh, zijn wapens leegschiet op zijn westerse trainers. En daar vallen veel doden bij... De NAVO wil nu die Afghaanse troepen eerst opnieuw gaan screenen. Daarom gaan ze dus dat programma stilzetten. Ze gaan uh, ook tijdens het trainingsprogramma straks, als het weer wordt hervat, blijven screenen. Bijvoorbeeld op contacten met de Taliban. En dat moet veel intensiever en daarvoor is dus nu een pauze ingelast. Want ja, zoals het nu gaat, dat kost gewoon te veel, vooral Amerikaanse levens. Je zegt ze moeten beter gescreend worden. Dat gebeurde kennelijk nu niet goed. Je weet ook nooit zeker of die mensen niet toch het wapen oppakken en uh, NAVO-militairen neerschieten. Hè? Ja, nou, wordt precies uh, de screening uh, wordt nu gedaan, vooral van die special forces, uh, voordat de training uh, begint. Dus Er worden uh, verklaringen gevraagd van uh, bijvoorbeeld uh, dorpsoudsten, van uh, mensen die die, uh, die die recruten kennen. Uh, en er moet, er moet wel van alles worden overlegd, maar er is wel veel discussie over. Is die screening wel uh, goed genoeg? En uh, hoe weet je bijvoorbeeld dat ook tijdens de training, tijdens het traject, zo'n recruit niet uh, wordt benaderd door mensen bijvoorbeeld van de Taliban of andere uh, opstandelingen uh, en uh, om ze te over te halen om hun uh, NAVO-trainers uh, iets aan te doen. Nou, dat gebeurt dus veel te veel. En, uh, de hoe we, hoe nu... weet je dat dan? Hoe kun je dat dan uh, voorkomen? Nou ja, dat, is, dat, dat blijkt dus verschrikkelijk lastig. Ja. Ik bedoel, uh, deze mensen gaan natuurlijk na een dag training gewoon weer naar huis. Uh, en die leven gewoon in hun Afghaanse gemeenschap, in hun dorpen. En je weet natuurlijk nooit wat daar precies speelt. Welke discussies daar leven. Hoe, bijvoorbeeld hoeveel ook grip de Taliban hebben op zo'n gemeenschap. En op zo'n zo recruit die de volgende ochtend gewoon weer zich meldt bij de basis. Dus ja, daar ligt inderdaad precies het probleem. En de NAVO zegt nu, uh, we, wel, we gingen er wel van uit dat dit natuurlijk af en toe eens misgaat. Dat, dat is niet anders, maar de laatste tijd begint het zo drastisch uh, vormen aan te nemen. Vallen er zo verschrikkelijk veel doden en gewonden aan westerse zijde. Dat is niet meer uit te leggen. Uh, dus ja, we moeten, uh, we moeten iets doen. We moeten dus eerst uh, deze mensen veel beter uh, hun geschiedenis... en al hun, uh, ja, uh, hun omgeving gaan ondervragen en gaan screenen. Uh, om veel zekerder te zijn van uh, als we straks weer met die mannen het veld ingaan. Correspondent Lucas Waagmeester. In de Afghaanse provincie Kunduz, uh, een andere zaak... maar ook uh, een incident, zijn nog meer dan tien burgers gedood... toen een lokale militie een dorp binnenviel. Tientallen gewapende mannen schoten om zich heen. Volgens ooggetuigen zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Volgens Afghaanse media is gisteravond een van de leden van die militie gedood door de Taliban. Het geweld van vanochtend zou een wraakactie zijn geweest. Ooggetuigen zeggen dat de militie onderdeel is van een lokale politiemacht. Het provinciebestuur van Kunduz ontkent dat en spreekt van een illegale gewapende bende. In Kunduz zijn Nederlandse militairen en marie betrokken bij de training van Afghaanse politiemensen.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 Afgelopen week veroorzaakte een toestel van Welling paniek op Schiphol... toen de piloot aanwijzingen niet opvolgde. Een ongebruikelijke aanvliegroute koos... en het contact met de luchtverkeersleiding uitviel. Er werd gedacht aan gijzeling, maar al snel bleek dat er niets aan de hand was. SP-lijsttrekker Emile Roemer is niet tevreden als hij geen premier wordt. Dan zijn we niet groot genoeg geworden, zei Roemer in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Emiel Roemer is ook tevreden als hij geen premier wordt. Um, ik ben tevreden als wij uh, echt uh, uh, een hele goede uitslag neerzetten... waardoor wij uh, invloed krijgen op het beleid. Dat is altijd van begin het af is, aan... Het is gewoon alleen ja of nee is ook goed. Okay. Emiel Roemer is ook tevreden <lacht> als hij geen premier wordt. Bent u ook um, tevreden als u geen premier wordt? Ja, soms is ja ja, nee, heel erg moeilijk. Nou, laat ik hem je... op scherp zetten, nee. <lacht> niet tevreden? Nee, dan ben ik niet tevreden. Want dan zijn we niet groot genoeg. Roemer zei dat de druk op zijn schouders groot is nu de SP hoog staat in de peilingen. Maar ik ga me niet inhouden en laat me ook niet gek maken, zei hij. Roemer wilde niet zeggen of hij minister wil worden in een kabinet met PvdA-leider Samson als premier. Als u geen premier wordt, dan fractievoorzitter? Ik heb eh, eh, altijd gezegd dat, eh, dat ik het liefst fractievoorzitter zou blijven. Maar behalve als de situatie er echt anders om vraagt... Dus ik sluit niet uit dat het anders zou worden. Maar uh, mijn gevoel zegt, je kan de partij het beste leiden van dan, vanuit, uh, vanuit mm -hmm. uh, de fractie. Of minister onder premier Samson. <laughs> ja. Hoe zou dat zijn? Uh, als we daarmee een, uh, een linkskabinet hebben, dan hebben we een linkskabinet. En dan, uh, dan komen we een heel eind. Dus, laten dus we dat zou wel... Uh, uh, laten we eerst maar eens de kiezer laten spreken. Ja, nee, dat gaan we sowieso doen op de twaalfde. Maar zou dat, het is altijd leuk om na te denken over hoe het in de praktische uitwerking wordt. Nou, zou dat kunnen? Kijk, ik ben heel erg duidelijk geweest. Uh, ik ga het in ieder geval niet onder uh, Mark Rutte doen als enige linkse partij.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 eind 1812, maar zo'n 20.000 leven terug. President Poetin is aanwezig bij een heropvoering van de slag... bij Borodino op 100 kilometer ten westen van Moskou. In de Lutte in Trent is vannacht een automobilist... ernstig gewond geraakt bij een achtervolging door de politie. De 27-jarige bestuurder ging er met de auto vandoor... toen de politie hem in Oldenzaal wilde controleren. De agenten zetten de achtervolging in, maar ja lopen toch niet echt in... En op een gegeven moment komen ze op de straat. en dan zien ze dat diezelfde auto die zich ontwakken heeft aan de controle... Een, uh, een flinke aanrijding heeft gehad. En dat uh, een van de uh, inzittenden is gewond naast de auto aangetroffen... en vermoedelijk twee andere inzittenden zijn er vandoor gegaan. En de politie is nog op zoek naar die twee mensen. Bij een woonboulevard in Breda is vanochtend een man neergeschoten. Het gebeurde rond tien uur toen veel winkels al open waren... De politie is op zoek naar de dader. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar. In de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa zijn Afrikaanse leiders en duizenden Ethiopiërs bijeengekomen... voor de staatsbegrafenis van premier Zenawi. De bevolking kan de begrafenis volgen op grote schermen... die in veel dorpen en steden in Ethiopië zijn neergezet. De laatste staatsbegrafenis in Ethiopië was die van keizerin Zauditu in 1930... Premier Meles Senabi kwam 21 jaar geleden aan de macht... toen hij de communistische leider Mengistu afzette. Onder zijn leiding maakte Ethiopië een sterke economische groei door. Maar volgens critici was Senabi ook een tiran die de mensenrechten schond. Hij overleed vorige week, 57 jaar oud, in een ziekenhuis in Brussel. Sport. Roger Federer heeft zich eenvoudig geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. De nummer één van de wereld rekenen in drie sets af met Fernando Verdasco. Andy Murray had meer moeite om de volgende ronde te bereiken... Hij had vier sets nodig tegen de Spanjaard Feliciano Lopez. Kim Kleisters heeft nu echt de allerlaatste wedstrijd... van haar proefcarrière gespeeld. De Belgische werd eerder deze week al uitgeschakeld in het enkelspel. En ze ligt er nu ook uit in het gemengd dubbel. Met haar dubbelpartner Bob Bryan verloor ze in drie sets... van een Russisch-Braziliaans koppel. Vandaag vier wedstrijden in de Eredivisie. Zo meteen om half één Vitesse tegen Feyenoord. Ronald van der Gier. Theo Jans keerde deze week... na veel gedoe terug in Arnhem. Staat hij ook in de basis? Ja, dat was ook wel de verwachting. Fred Rutte heeft nog wel heel eventjes getwijfeld. Maar hij is fit genoeg om te spelen. En als je een thuiswedstrijd helemaal in het teken zet van de terugje van Theo Jansen... dan moet de hoofdpersoon natuurlijk ook spelen. Dus hij speelt straks, straks inderdaad op een drie middenveld naast de 21 jaar geworden. Want hij is vandaag jarig. Davy Prupper heeft er eigenlijk weinig verrassingen. verder in het elftal van Van Vitesse. Uh, Boni van Vitesse was boos. Die wilde verhuurd worden aan Aston Villa. Dat ging niet door. Hij speelt gewoon... Ja, hij speelt gewoon. Ik bedoel, als je niet verhuurd wordt, dan sta je hier onder contract. Dan kan je gaan zitten mokken. Maar ja, daar uh, wordt niemand wijzer van. Ook jij zelf niet. Dus ze uh, proberen een transfer af te dwingen. Dus hij uh, zit gewoon, uh, of staat gewoon, in de basiself. Ach, dat is een beetje gespeelde woede. Hij komt echt wel weg. En uh, het grote geld zal ooit wel binnenstromen. Ja, bij Feyenoord opvallend dat uh, Guillaume Fernandes weer een basisplaats heeft. En Ruud Vormer nu op de bank moet zitten. Vormer die uh, op een viermans middenveld altijd wel zo'n plekje vindt. Maar als er met drie spitsen gespeeld wordt door uh, Ronald Koeman. En dat is vandaag nou eenmaal zo dat moet uh, maar plaatsmaken. Het komt wel een beetje omdat Klaasie en hij dezelfde type spelers zijn. Ja, Klaasie is inmiddels lid van uh, het uh, keurkorps van Van Gaal. Daar zit maar ver vanaf. En dus is uh, de keuze van Koeman eigenlijk heel logisch. Valt dan op Klaasie in dat geval. Nog nieuwe gezichten bij Feyenoord in de basis? Niet in de basis, wel op de tribune. Want ze zijn vrijdag aangetrokken. Hè? Graziano Pelle en uh, Wesley Verhoek. Cabral heeft de selectie verlaten, die is richting Twente gegaan. Maar het was allemaal niet rond voor 12 uur vrijdagmiddag. Ja, en dat is nou eenmaal de deadline die de KVB heeft gesteld om mee te mogen doen aan wedstrijden in het weekend. Dus de twee mogen toekijken over twee weken, want volgende week is Interland Weekend, over twee weken hun debuut maken voor het, voor het elftal uit Rotterdam. Het is verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met files op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem... bij de afrit Loenen, 2 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Apeldoorn. Daar staat tussen Hoendelo en Knooppunt Beekbergen 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De hoofdpunten van deze uitzending, de NAVO in Afghanistan legt een deel van het trainingsprogramma van Afghaanse veiligheidstroepen stil na syrië aanslagen op NAVO-militairen. Een Spaans vliegtuig dat onderweg was naar Schiphol is teruggekeerd omdat de Nederlander aan boord een mes bij zich had. En in Pakistan is die imam opgepakt die een christelijk meisje ten onrechte beschuldigde van godslastering. Dit was het uitgebreide NOS-journaal, zo dadelijk omroep Max met de perstribune.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 dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. Het programma, u weet dat inmiddels wel... waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. En deze week uh, komt deze uitzending vanaf een bijzondere locatie. We zijn uh, van onze vertrouwde radiostudio verhuisd naar een televisiestudio. Niet zomaar een televisiestudio. Namelijk die van Tijd voor Max. De Siebrand en Martine-kijkers weten dan precies wat ik bedoel. En waarom zitten we hier? Het zijn de open studiodagen die vandaag zondag aan de gang... Zijn. De vlaggen wapperen op het Mediapark. Overal staan koek en zopie tentjes. En uh, de studio's zijn natuurlijk open. At your service, kom vooral kijken. Als er iemand is die uh, de overeenkomsten en verschillen tussen radio en televisie kan duiden, dan is het uh, de gast van dit uur, Tieneke de Nooi. Al en misschien ben ik aan de zuinige kant, een halve eeuw presentatrice met heel veel ervaring dus. En elke werkdag nog op de radio, radio 5, morgen weer tussen 4 en 6. Na ene, Els Havinga. Ze presenteerde jarenlang het RTL Nieuws. En uh, voor die tijd behaalden ze heel wat successen met het dameshockeyteam. Goud bijvoorbeeld, 1984, Los Angeles. En vandaag de dag uh, geeft ze mediatraining aan topsporters hoe ze met al die lastige vragen van Bert Maaldrink en anderen omgaan. Onze vaste tv recensent is er natuurlijk weer, Ron van rond En waar gaat het over? Kijk je nog wel eens naar SBS 6, schovert? SBS 6, help eens even. Waar, waar zit die? Op <laughs> 6, bij mij. Maar nee, ik kijk ja. eigenlijk nooit. Nee, ja, uh, nooit heel die, veel nee. mensen hebben daar last van. Uh, kijkcijfers de laatste jaren waren niet heel hoog. Maar het lijkt erop dat ze weer langzaam aan het klimmen zijn... Zometeen zo meteen in kassie kijken de nieuwe programma's van SBS 6. Ja, nieuwe handen, hè? John de Mol zit er toch achter? Ja. Onze tv recent Ron van Gauw, natuurlijk met Kastje Kijken. Onze verslaggever Zul van der Wart op pad. De vliegende kiep, Zul, en waar vloog je heen vanochtend? Ik ben in Schorel, in uh, Hotel Jan van Schoorl. Daar uh, heb ik zo meteen een ontmoeting met uh, Guus Hiddink. Die uh, is nog steeds in, uh, in Nederland, omdat hij uh, donderdag heeft gespeeld tegen AZ. En dat team met Anzie heeft uitgeschakeld. Ik praat met hem over, uh, ja, over dat team Anzie en uh, wat dat nu betekent in Europa, in het uh, Europees voetbal. En eigenlijk ook over Ruud Gullert. Die uh, is vijftig uh, geworden. En ik wil graag weten wat hij van hem vindt. Nou, gezellig feestje misschien. Ex-vrouw en kinderen op bezoek. Je weet het maar nooit. <lacht> Vanaf half één Fieters, bij Noord. O, in niet. Nee, wat is bij de Tineke? Het heeft geen vrouw. Wel, ex-vrouw. Ex, oh, ex, okay. ex stellen Ex-tellen. En dan uh, natuurlijk de hele uitzending. Uh, de ontwikkelingen bij Vitesse Feyenoord. Ronald van der Geer zit in de Gelderdoom, waar de spanning stijgt en Theo Jansen terugkeert op het oude nest. U kunt vragen stellen aan ons als u dat wilt. At de natuurlijk. Of hashtag de Twitter, zoveel als u wilt. De van Max tot twee uur. U hoorde een stem zojuist, al even, Tineke de Nooidag. Tineke. Fijn dat je er bent. Hallo, Gof, het... Ja, leuk dat ik er mag zijn. Ja, nou ja, zit ik wel met iemand aan tafel... naar wie ik vroeger al luisterde, zo lang geleden. Vijftig jaar, zei ik net, maar zo lang ja. is het al, hè? Ja, ja ruim zelfs. ja en we zitten in een studio met uh, het publiek om ons heen. Voel ja. je daar daarin thuis? Ja, zeker. Dat is het uh, verschil met radio. Radio maak je vaak alleen, hè, dus met een technicus. En uh, die twintig jaar dat ik tv heb gedaan... Ja, dan ben je gewend met het publiek om te gaan. Ja. Je zegt de dag, ze zijn altijd aanwezig. Ja, ja het is een uh, andere discipline gewoon. Maar bij, bij radio vind ik wel... Uh... Ik voel me er altijd een beetje ongemakkelijk bij. Met uh, andere mensen om mij heen. Ik ben er helemaal niet gewend. Ik vind het leuk. Ik zwaai ook even naar ze altijd. Nou, je zwaai even naar die dames en heren. Leuk dat jullie er zijn. Ja. De tijd van Max Studio. Er elke vrijdag ontvang je ja, inderdaad uh, publiek. Ja. Komen er nog mensen op de radio af? Is die tijd er nog? Oh, het, het verbaast me mateloos. Het is begonnen met vier, vijf mensen. Toen acht, toen twaalf, toen vijftien. Het is een olievlek. Want mensen komen en zitten twee uur eerst rondom me omdat het er nu soms, uh, we hebben live muziek, zijn ze met uh, 10, 20, 30 ma uh, man zitten ze in een beetje bioscoopopstelling. Maar om vijf uur mogen ze de andere kant bekijken, waar de technicus zit, waar men, uh, een regisseur zit. En die begint ja. het dan allemaal uit te leggen. En ze vinden het enig. Hmm. De stagiaire loopt met gevulde koning. <lacht> Goedje. Het is leuk. Jij vindt, jij vindt het dus leuk. Voor de ja? mensen die de afgelopen 50 jaar met watten in de oren hebben gezeten. en die zeggen wie is Tieneke de Nooi., dit is een kort overzicht van 50 jaar radio en televisie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan wens ik jullie natuurlijk allemaal een hele goede morgen toe. en dat doe ik dan ook vandaag namens Jos. Eerst de Blad. MUZIEK Dag allemaal een hele goede middag. Wat dit programma betreft, we hebben een aantal zeer talentvolle kinderen. Niet alleen dat jeugdstrijkorkest. Maar we hebben ook twee jongens die een plan hebben ontwikkeld... waarmee we zeer rijk weer kunnen worden met z'n allen. Applaus Wij hebben het over teruggaan naar vorige levensreïncarnatiedus. Ja, ...voor Telcel, de wereldwijd gepatenteerde biostabiel, Ying en Jan. Moest jij eens weten hoeveel mensen mij hebben gemaild en geschreven? Het werkt bij me. Het gezelligste programma van de Nederlandse radio, Idenke Show, met Tineke de Nooi. Op Tineke als dishoker bij Radio Veronica, op kop van het kleine overzichtje en het uh, eindigt bij... Heb, ken je cv ook een beetje uit het hoofd? Weet je al wat dat zo gedaan is? In het nee, jaar? nee, nee, maar het uh, voordeel van ouder worden is... dat je er regelmatig aan wordt herinnerd. En, wat <laughs> en dat je dan... Ik zit ook vol spanning te luisteren, want het is verschrikkelijk leuk. Er zijn dingen tussen die ik zelf vergeten ben. Maar toen ik 70 jaar werd bijvoorbeeld... hebben ze een heel overzicht gemaakt van wat ik heb gedaan. En dat is leuk, Dat heb je iets tastbaars. Want vergis je niet, wat wij doen doen bij radio en bij tv is uitzenden en weg. Een schrijver heeft een boek, dat staat in de boekenkast. Kan je oppakken. En dan kan je nog eens een keertje lezen. Maar wat ik gedaan heb in mijn hele leven, ja, ik heb wel wat banden en ik, en ik ben daar buiten gewoon slordig Maar Het in is in huizen ja. er nooit niet georganiseerd. Nee, nee, nee. nee geen plakboeken. Dat zit in kisten. Als ik iets hebben moet, dan kan ik het nooit vinden. Nee, maar dus zo'n overzicht wat dan gemaakt wordt, de gelegenheid van je verjaardag. Nou, dat is mij dierbaar. Ja, maar onze collega Auke Kok. Een begenadigd schrijver Hij heeft een mooi boek gemaakt. Dit was Veronica. Ja. Daar staat jouw verleden en van al die andere uh, dames en heren... die daar gewerkt hebben, prachtig in beschreven. Ja. Daar, want daar begon jouw radioleven. Uh, herinner je, je nog? Want het afscheid was op 31 augustus. Een paar dagen geleden alweer... 38, 38, jaar. Ja. ja, ik heb er uh, aandacht aan geschonken in mijn radiouitzending. Uh, natuurlijk, ik weet precies waar ik zat. Uh, ik weet mijn gevoel. Ik... Nee, ik weet dat allemaal nog waar heel zat goed. Je? Ik zat bij de studio. Ik zat niet aan boord, omdat ik altijd zeeziek was. En er moest ook een ploeg zijn aan boord voor het geval... dat er iets uh, uh, zou gebeuren. Wij moesten ook, uh, er moesten een aantal mensen in de studio zitten. En op het laatste moment was er nog een bommelding... En toen kwam de politie en toen moesten we het gebouw uit. En toen begon het te mot en we hadden geen zin om in een café te gaan zitten. We wilden bij elkaar blijven. Dus hebben we in de tuin gezeten in de motregen. En, en wat was het gevoel? Het uh, gevolg was uh, dat we daarna buitengewoon onbekwaam zijn geworden met z'n allen. En misschien was dat wel was... best op dat moment. Natuurlijk ja, was dat het, want het is toch heel verdrietig. Ja, mag ik ook nog even zeuren over de biostabiel reclame die ik ja. net hoorden? Ja. Want dat uh, ging over een uh, magneethanger met de helende werking. En waar was jij een groot voorstander van? En je toont hem nu al. Misschien kun je even op de camera, dan kunnen de mensen waar, waar, die waar, internet waar kijken camera? en luisteren. Die staat uh, diagonaal bij. Daar ja, die? Ja. Oké. Okay. Dat, dat, je hebt hem om. Ik heb hem om. Ik en en draag, gaan, draag gaat... hem altijd. Ja. Omdat ik geloof in de werking van magneten. En uh, de tragiek is dat het is uh, het ontwerp van Bruno Santanere. Kijk, hij... Dat, wat gebeurt er? Wat ja, er komen er. mensen binnen. Dat oh, is nou radio is met goed. publiek. Het <laughs> leidt zo uh, af, hè? Nee, hoor. Eh... Oh. Uh, Kijk, een magneet werkt. Maar wat Bruno's uitvinding van zijn leven is... is het feit dat hij draait. Hij doseert je energie. En toen is dat programma geweest van de TROS, radar. En daarin hebben ze iets verkeerds laten zien. En dat was het einde van de biostabiel. Maar het mooie is dat in daarna... 150.000 mensen hebben gedacht dat ze bedonderd waren. Nou, er zijn heel veel mensen geweest... die, die biostubieeld zijn en door blijven dragen. En die kom ik altijd tegen. Ja. Die zeggen, ja, je hebt dat ding om? Ik heb hem ook om, ja. ja. Maar wat doet, dat, wat doet hij nou met je? Want uh, Ach, dat bedoel weet ik niet precies. Ik heb hem nergens voor nodig. Maar hij is mijn... Ja, ik heb het gevoel... Weet je, je hoort altijd uh, uh, dingen over, over de telefoons... die gevaarlijk zijn, hmm. stralingen. Ik zit altijd achter mijn computer. Ik heb het gevoel dat dat een beetje die stralen hm. tegenhoudt. En wat zeg je tegen mensen zoals ik die daar nogal sceptisch over zijn? Ja, weet je, niet wetenschappelijk is niks bewezen. Dus, uh, alhoewel, Bruno Santanera heeft een wetenschappelijk rapport laten maken. Dus ik ben benieuwd wat eruit komt. Dat komt binnenkort voor de rechtbanken. Dat, dat, hij heeft Trostradar aangeklaagd. Oh. Zeg maar is dit een typisch geval van baat het niet, het schaadt ook niet... en voor wie hem dragen wil, doe het? En... Nou, Waar Bruno het niet mee eens is, maar wat ik uh, wel vind, is dat het. Um, hoe, hoe heet het? De zelfwerkzaamheid van je lichaam in uh, werking zet. Als je maar genoeg. geloof hebt. <laughs> je geloof hebt, maar het zet ook. Ja. Uh, um, omdat je dus. Uh, ja, het, het, het doseert de energie. Wat was jouw mediamoment van deze week? Wat viel op? Waar denk je aan? Prins Harry. Ach, de blote prins. Ja. Dat vind ik zo geestig. Je denkt toch niet dat ik het over de, over de politiek ga hebben? Dat weet ik niet. We zitten nou, in een ik... studio die, die wordt morgen gebruikt. Want ja. het decor staat klaar. Tienekens, ja. Charles Groenhuizen gaat allerlei politici interviewen. Ja, ik interviewen. Weet, het, het. is heel goed. Maar ik, ik vind het uh, vervelend worden. Oh. Al die politici die opdraven in amusementsprogramma's. Ze springen ja. van een duikplank en ze, ze dansen. En We ze moeten naar die prins alles. toe. De regie wordt, uh, Marielle oh. Dekker, die wordt ongerust. Die de denkt, prins. Het loopt zo uit allemaal. Op Facebook is de Britse prins een held. Deze foto's die komen van de Facebookpagina Steun Prins Harry, breng hem naakt een saluut. 10.000 mensen die zijn een lid van de pagina en er staan honderden foto's op. De Facebookers brengen in dezelfde pose als op de foto een militair saluut aan de prins. Ja, ik, ik word er zo giechelig van van zo'n boodschap. Het lijkt wel een gewone jongen. Ja, dat is het He? ook natuurlijk. En weet ja. je, hij zat in de beslotenheid van een hotelkamer... maar er is een onverlaat geweest. Die pakt zijn mobieltje nou, weer. en dat is het gevaar van moet je weten, hè? 2012. Iedereen heeft een telefoontje, ja. iedereen heeft een filmpje. Dus, uh... Maar de reacties zijn niet Victoriaans, zal ik maar zeggen. Nee, He niet. Iedereen pakt lekker uit en zegt... Uh, wel, dat kunnen wij ook, hoor, Harry. Ja. En gaan vooral zo door. Ja, precies. Ja, ja ik heb dat Ogerzo nooit gezien in Nederland. Alleen de foto's, dat ze met z'n allen bloot in zo'n uh, jacuzzi zitten. Nou ja, zo so wat. Als u vragen hebt... Uh, voor onze gast, voor Tineke de Nooi. Uh, dat kan via Twitter of het uh, de tribune natuurlijk. En voor Twitter, hashtag de Pestribune. De Pestribune van Max. Kijk mee achter de schermen van sport en media. Een paar zaken uit dat medianieuws, commotie deze week toen DJ Giel Belen op 3FM opeens Pim Fortuyn aan de lijn kreeg, bleek een imitator die belde met Giel in opdracht van de politicus Hero Brinkman. De imitator had vooraf toestemming gevraagd aan de broer van de vermoorde politicus, Martin uh, Fortuyn, die de, de grap wel van inzag. Andere broer, Simon Fortuyn, was not amused, deed zijn beklag ook in de media. Giel was in elk geval niks aan te rekenen, hij wist van niets, getuigde ook zijn geschokte reactie in de uitzending. Ongelooflijk. Tim Fortuyn heeft de Gielmobiel. Ja, het is een heel zeldzame manier dat ik nog eens even terugkeer. Ik waarschuw dit land voor de linkse politiek van meneer Roemer. <laughs> dus uh, ja, nee, er is veel werk te doen in dit land. En ik doe absoluut een oproep aan de mensen om na te denken waar je voor stemt. We leven in een afschuwelijke tijd, erger nog dan in mijn tijd. Nederland is wakker, ja. Er zijn ook mensen die vinden het dan echt smakeloos. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik... Nou, dat vind ik prima. Dat mogen ze smakeloos vinden. Het uh. is nou, wat vind jij tien Ik vind het zo'n onzin. Die geschokte reactie van Giel, dat heeft hij leuk geacteerd. Want hoe kan je... Kijk, Pim Fortuyn was al tien jaar dood. Nou, ik had laatst Robert Paul in de uitzending. Die doet moeiteloos eventjes Toon Hermans ja. na. Die doet echt iedereen na. Ja. Dan ben je bent toch niet geschokt? Houd nee, op. Nee, maar ja, Fortuyn is vermoord. En Toon Hermans is natuurlijk een keurige natuurlijke dood gestorven. Ach ja, maar het ja? is al lang geleden. Het is. Ik, nee, ik ben daar niet geschokt over. Deze week maakte Erwin Kool bekend dat hij na bijna 30 jaar stopte als weerman bij de NOS. Hij was al een tijdje uh, niet meer op televisie, maar tot nu toe werd over de reden van dat uh, vertrek niks gezegd. Erwin vertelde deze week dat het werk hem te zwaar werd, al speelden er ook andere motieven mee. Op een gegeven moment dacht ik van, wil ik dit nog allemaal wel? Iedereen wilde weten, wat is er nou precies met hem aan de hand? Ja, en ik hou niet van privézaken. Dus ik heb gewoon gezegd, ik neem een tijd rust. Klaar? Ik heb mijn werk altijd fantastisch gevonden. Maar waar ik altijd wat meer moeite mee heb gehad... is met het bekende Nederlanderschap. En nou ja, naarmate ik een dagje ouder werd... begon ik daar meer last van te krijgen. En op een gegeven moment heb ik gedacht van... nou, ik wil verder leven in de anonimiteit. Ja, dan is er maar één keus, dat is stoppen. We zullen missen, Erwin rol als weerman op televisie. Uh, Televisie, uh, Tineke. Hij, uh, hij is dus nu uh, gestopt. Omdat een van zijn redenen is ja, dat bekende Nederlanderschap... daar heb jij natuurlijk ook. Want jij bent niet alleen bekend van radio, maar ook van televisie. En al zo lang. Ja. Ja, eh, weet je, ik heb de mazzel gehad dat het bij mij langzaam is gekomen. Ik ben niet van de ene dag op de andere dag bekend geworden. Bij mij heeft, is dat een aanloop geweest van tien jaar. Ik kom uit een gezin van doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Eh, ik heb het leuk gevonden, maar ik heb wel gemerkt... in de jaren dat ik maandenlang eh, in Zuid-Afrika zat... waar niemand wist wie je was, hoe anders dan word je weer op jezelf teruggevallen. Nu kom je binnen en raakt een winkel van slag af omdat jij daar staat. Hè? De slager geeft verkeerde worst uh, aan iemand. Je de, totale ontreddering vaak in zo'n zo winkel. Nou, in Zuid-Afrika weet geen hond wie je bent. Dus kun je maar. weer helemaal op jezelf terugvallen. En dat is wel eens leuk. Weet je wat Erwin mij een keer vertelde? Uh, dat ging over zijn schoenen. Dat is een heel grappig verhaal. Hij uh, zei, deze schoenen komen nooit buiten. Dus ik keek erg verbaasd blijkbaar. Toen zei hij, dat zijn mijn televisieschoenen. Die staan altijd in een kastje. Die heb ik al twaalf jaar. <Gelach> grappig, hè? <Gelach> ik heb toch nooit bij stilgestaan. Dan de weerman van de televisie. Ja, twaalf jaar met zijn schoenen doet. Ja, ja. Dus ja, die komen ook vrijwel nooit in beeld. Ik heb ze aan omdat voor toeval het een nou, keer kan. Hè. Dat zijn mijn kleester destijds. Had ik weer een paar leuke schoenen. En dan zei ze, koopt nou twee paar. Want binnen drie weken loop je met afgetropte hakken in de uitzending. Weet je, dan, dan hou, je een, hou je ze netjes, netjes. voor de televisie. Ja. Vrijdag, afgelopen vrijdag nam nog iemand afscheid uh, op de radio. Prem Radication. de laatste keer Premtime op Radio 1. Hij uh, had al aangegeven dat hij vond dat hij vaak werd onderbroken... voor breaking news, maar hij zei ook dat de bureaucratie van de managers bij Radio 1... om de keel was gaan uithangen. Het werd een emotioneel afscheid. Dank aan alle gasten die bereid waren... om met dit ongeleid projectiel te praten. Maar vooral u luisteraars die ervoor zorgden... dat Primtime de hoogste luistercijfers haalde... ooit gemeten van half elf tot elf op Radio 1. Sommigen van u vinden dat door te vertrekken ik u verraad. Dat is ook zo, maar ik maak radio voor u... en niet voor luie arrogante managers. Bedankt dat u mij twee jaar lang uw oor gunde... want zonder u ben ik niets. Ik eindig met Chilte Chilte. Dat betekent lopend door door het lieve. Zeg nooit wel, Daarom zeg ik kluisteraars. Namaste. Dag. En weg was hij. Prem. Uh, ja. Ach. Vinden we het erg? Ongeleid projectiel. Dat is hij. En dat vind ik zo'n charme. Ja, dat is ook leuk. Ja. ja, hij maakte wel een feest. Ja, daarom. Ja, een kleurrijk figuur. Tussen al die grijze muizen. Nee, hij slaat wild even... om zich heen, dat weer wel. Ja. En beledigt alles en iedereen die ja. hem betaalt. Ja. Ja, daarom heeft het zo'n charme. Hoewel het nog uh, een dag of tien uh, duurt... Voor de verkiezingen er zijn barsten deze week de strijd in volle hevigheid los. Elk programma eh, daarin zijn ze te vinden. De politici van het Radio 1 Journaal en Debatten bij Knevelen van de Brink... tot koffietijd half acht live, Strictly condensing. Nou, noem het maar op. Koefnoen, gisteravond, erg leuk. En ook eh, als DJ op de radio, bij radiozender Q-Music... mochten alle lijsttrekkers als vakantiekracht... een uurtje lang hun favoriete muziek draaien. Oh. Goedemiddag, ik ben Sibrand Buma. We gaan aan plaat luisteren. Misschien herinneren jullie je nog. Pinkpop 2009. Wat was Cressup toen goed? Maar nu hier op de radio. Cressup, I would stay. Het is 12 uur geweest. Ik ben Alexander Pechtold. En ik ben het komend uur jullie Q-vakantiekracht. En blijf vooral ook luisteren omdat je dit uur erachter komt. Dat als het om muziek gaat. Geert Wilders en ik ook een overeenkomst hebben. Een hele middag. Ik ben Geert Wilders, lijsttrekker van de Partij voor de Vrijheid. En dan mijn eerste plaat, mijn uh, lievelingsplaat eigenlijk ook. Een plaat die mij doet denken aan mijn tienerjaren, alweer een tijdje geleden, begin jaren tachtig... speelde ik dit nummer altijd uh, heel hard. Het is van Dire Straits en het heet Brother in Arms. Het wordt ineens een mens, zo, uh, Geert Wilders, Brother ja. in Arms. Goeie nou, keuze. dat is nou waar ik zo de pest aan heb. Waarom? Al die politici die in die gewone programma's zitten... ik word daar helemaal gek van... Ik kan het niet meer zien. Ga je wel stemmen? Natuurlijk ga ik stemmen, maar ik weet nog steeds niet waarop. Oh, nou ja, je houdt gewoon een magneetding om en dat leidt ja. jou naar, Nee, nee. <laughs> naar de goede keuze. Nee, dat is een keuze. pendel. Oh. Jij haalt alles door elkaar. Goed. Straks uh, meer Tienniken de Nooi. En dan horen we natuurlijk ook uh, Russen en Ron van Gouwen... met zijn rubriek Kassie kijken. Maar eerst even langs uh, onze vliegende kiep, Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, de vliegende kiep. Guus Hedinke... S morgens vroeg aan het ontbijt nog in Nederland. Je bent echt een globetrotter. Je bent in Nederland gebleven na de wedstrijd tegen AZ. Omdat jullie dan gisteren op vrijdag uh, wat meer rust kunnen nemen? Nou, dat is, dat is een reden. Maar de reden ligt eigenlijk uh, in het feit dat we zondag spelen. Uh, alweer een uitwedstrijd En dat is twee uur vliegen ten zuidoosten van, uh, van Moskou. Samara. En als wij na de wedstrijd zouden zijn gegaan... dan is het alleen maar vliegtuig in, vliegtuig uit, even naar huis. En weer vliegtuig in, vliegtuig uit. Dus ik heb de voorkeur gegeven om in de, in de, in de duinen bij school uh, goed te trainen... goed te herstellen. En dan kunnen we rechtstreeks naar de uitwedstrijd vliegen. Ja, want zo, <coughs> zo moet je gaan denken, hè? want uh, ik bedoel, jullie reizen zoveel. Wij reizen heel veel. Dat is uh, door de grote afstanden natuurlijk... Uh, op zich is dat niet, niet een groot probleem. Uh, jongens zijn het gewend, zuren daar ook niet over. Moeten ze ook niet doen. En uh, ja, dat, dat is een deel van het, uh, van het profleven. De loting is geweest. Uh, geen Nederlandse tegenstander dit keer. Want je hebt al twee uitgeschakeld, Vitesse en AZ. Ben je daar gelukkig mee? Ja, kijk, ik, ik werk euh, met veel plezier voor deze opkomende club. En als je dan euh, door kan komen voor de eerste keer in de, in de groepsfase... voor deze club in de groepsfase van Europa, dan is dat mooi. En ja, dat is helaas dan ten koste gaan van twee Nederlandse clubs. Ja, ja dat, dat, dat geeft dubbele gevoelens. Maar ik kan natuurlijk niet zeggen van, goh, ik speel tegen Nederlandse clubs. Ik, euh, ik laat ze voorgaan. Dan is het resultaat goed, uh, ga je verder, uh, zit je in Europa League voor het eerst... en lood je tegen Liverpool, Jongbos en Noordinezen. En dan, dan denk ik van, daar lig je niet echt wakker van. Nee, ik ligt er niet wakker van in die zin dat het gewoon een, een prachtig ervaring is voor deze, voor deze jongens. Die zijn, ze zijn heel vaak in het buitenland geweest, daar gaat het niet om, maar om te voetballen op een hoge toneel. En dan zeker tegen, tegen Liverpool, uh, Udinese, ja, dat zijn, Young boys ook, maar dat zijn uh, al gerenommeerde Europese clubs. En dat is een prachtige ervaring en uitdaging, ook niet voor alleen voor de jongens die het al meegemaakt hebben, een stuk of twee, drie. Maar voor de rest is dat prachtig, ja. Sportief ook, denk ik, want je zou verder kunnen komen. Volgens mij moet je tweede kunnen worden in deze pool. Uh, uh, ja, ja nee, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, dat weet ik niet nog. Vind jij het nog leuk? Ja, ik vind het leuk, al zou ik het niet meer doen. Ik vind het nog leuk. Dus, uh, want je zegt, het, het vele reizen brengt, ook op, brengt je ook weer op, op vele uh, mooie, rare plekken. Zeker ook in Rusland, waardoor je uh, ja, ff, relatief... Want het voetbal is maar even twee dagen ergens zijn en dan ben je weer weg. Maar relatief heel veel meemaakt en andere mensen ontmoet, andere culturen, totaal verschillende werelden. Als je in de stad Moskou bent is het heel modern. Kom je elders weer dan is het totaal anders. Ook mooi. Zolang ik het nog leuk vind, blijf ik dit doen. Twee uur praten we even verder. Oké, okay, Jules van der Wart. Ondertussen is Tineke de Nooi, te gast dit uur, uh, bezig om uh, uh, schoenenkleuren te vergelijken met iemand uit de. Wat heeft die mevrouw die daar zit Groen, voor leuke schoenen aan? Knalgroen. Want jij zei leuke schoenen. Ja, leuke schoenen. Ja? En toen liet ik de mijne zien, die ja? zijn knalroze. Ja. Noem maar zit oh, nou, hoe gek dat je Had je die vroeger aangedurfd? Op je twintigste ja, ook wel? Ja, ja, ja. ja. ja als... Maar toen was het niet. Toen was alles nee, bruin, weet je nog. Zonder. Ja. ja. Vitesse ja. Feyenoord is uh, begonnen in Arnhem. Dat is een topper. Theo Jansen uh, gezien, uh, Ronald van der Geer? Ik kijk de hele tijd naar hem. En hoe is met hem? Het is uh, goed. Je moet het groeten hebben. Hij uh, lijkt zich uh, prima thuis te voelen weer. Uh, hij is weer thuis. Welkom geheten door het publiek. Warm welkom. ...hebben gesnakt naar de aanwezigheid van Theo Janssen. Dat geldt eigenlijk ook voor de coach Fred Rutte... ...die hem toch wel heel graag wilde hebben. Nu eens kijken of het effect sorteert in deze wedstrijd tegen Feyenoord. Middels een minuutje of zes bezig. En nou, iets noemenswaardig is er nog niet te melden over het, het duel. Nog geen dreiging voor beide doelen geweest. Vitesse speelt met Van der Heijden in de laatste linie. Dat is eigenlijk best opvallend. Dat is normaal gesproken middenvelder. En Prupper mag op zijn verjaardag spelen in de basis van Feyenoord. Feyenoord met drie spitsen nu in de fout. Jan Maat speelt de bal terug naar het aan de de rechterkant, daar zit Reis tussen. Een van de aanvallers van Vitesse. Maar uiteindelijk Bruno Martens in. Die lost het op. Nu Feyenoord weg met Klaasie. Lange bal richting Fernandes. Maar die kan daar niet bij. Piet Veldhuis is het eindstation. Nog geen verhoek, nog geen pellen. Niet op tijd ingeschreven. Zij zullen over twee weken te zien zijn in het rood-wit van Feyenoord. Dat nu actief is in Arnhem. Het staat 0-0. Tineke de Nooy is te gast. U hebt haar stem al vele malen kunnen horen. Uh, niet alleen vandaag, maar ook in het nabije en verre verleden. Tineke, je hebt veel gepresenteerd, ook op televisie. Uh, natuurlijk die middagshow, begin jaren tachtig. Ik denk dat je de eerste was zo'n beetje. Ja. Met, met zo'n programma, Ja, de allereerste. Ja, de, de allereerste. Ja. En, en je bent ook op pad geweest met de camera? Uh, ja, op reis, ja, veel, veel? Ik reis. heb veel documentaires gemaakt. Ja, ja. en dat, als je zou moeten kiezen? Studio of op reis? Ik ben dol op live. Ik vind uh, dat, dat ja, of het nou radio is of, of tv... Ik vind het heerlijk. Maar het is, nogmaals, het is een ander vak, een documentaire maken. Ja. Je kunt twee, drie weken op pad voor één documentaire van 40, 45 minuten. En dan kun je het helemaal naar, naar je hand zetten. En als jij naar Peru gaat om iets te filmen... Ja, dan wil je ook zien waarom je in Peru zit, snap je? Dus uh, dat kost tijd. Ja, ik vind het leuk dat je zegt, ik ben dol op live. Uh, want toen jij bij de Piraat Veronica 192 Goed Idee ja. begon... was alles natuurlijk opgenomen en ja. ik vroeg me af... Hoe kregen jullie toch voor elkaar en destijds om... behalve de kennis over de muziek door te geven... een, een sfeer op te roepen die deed denken alsof je live was. Alsof ja. het de dag was waar je aan bezig was. Weet als dienen ook wel dat het slecht weer was terwijl het zo was. Ja. En, nou, dat is iets waar je in groeit. We wisten niet beter. We deden alsof het live was. En, en uh, we lieten het ook allemaal gebeuren. We liepen bij elkaar binnen in het programma. Ik wist niet beter. Joost de Draaier... Uh, Willem van Kooten ging als eerste naar de omroep, ging naar Radio 3... en die zei, "Tinus, daar raak je aan verslaafd. Dan wil je nooit meer iets anders. En toen ging ik naar Radio 3 en toen dacht ik, ja, dit is het. De eerste nacht dat ik daar ingewijd ben in de techniek en hoe, hoe ik moest draaien door Frits Pits. Toen was er meteen de gijzeling op de. Was dat de, de, de Franse ambassade? Door ja, in 1974, ja, ja, ja nou, dat klopt. Dat, dat was, in, uh, dat was uh, vlak de, voor Prinsesdag. Ja. Ja. En, en uh, nou. Dat, dat midden in de nacht en iedere keer we moesten we weer naar daarna schakelen... En er was er weer niks. Maar nee. goed, het feit dat... en toen vond ik het zo geweldig. Ja, de portier van het ministerie van Onderwijs, dat daarnaast zit... stond toen voor de deur, het was middags vijf uur... want er ja. zou een persconferentie worden gegeven door de minister van Kemenade... over de begroting, he, ja. onder embargo. Ja. Allemaal journalisten en ineens was daar ook die gijzeling toen. Dus het was, ik weet heel goed, het was ja. middags vijf uur zo'n beetje. Ja, nou Kaars ja, ik avond. begon s'nachts om twaalf uur mijn eerste uitzending ja. op Radio 3... En uh, ja, toen was die geiseling nog steeds te gaan. Zeker. Je hebt als regisseur ook eens dus de regie zelf uit handen moeten geven. Ja. Aan Astrid De Nooi. Goedemiddag, Astrid. Hallo. <laughs> er is een familielid van je, hier aan tafel. Ja, ik hoor het. Je zus. Hallo ja. zus! <kijen> Spreken jullie elkaar uh, ja, nog nee, wel vaker? Dus, ja, ja, het ja, even zeker. uitvinden hoe... ja. Oh. ja, zeker. Zeg, zeg maar hoe is het om, om je zus te regisseren? Uh, iemand die niet gemakkelijk de regie uit handen heeft? <laughs> nou, dat werkt niet helemaal zo hoor. Want ze is natuurlijk professioneel genoeg om dingen gewoon van je aan te nemen. Dus dat is niet hmm. zo'n punt. Dat valt. Uh, 100% mee. We krijgen altijd ruzie met Scrabble, namelijk. Oh. <laughs> Op een heel ander vlak. Ja. Dus nooit, en en nooit als het om het werk gaat? Ik uh, redacteur, nee. ben ik ook verbonden geweest. En dan gaf het toch wel weer voordelen. Omdat je toch uit zo'nzelfde achtergrond hebt. en zelf geïnteresseerd bent in dezelfde onderwerpen. Ja. Dus dat, uh, nee, dat gaf wel voordelen, vond ik. En uh, uh, kun je haar uh, in het werk in één zin uh, typeren? Twee, uh, mag ook. Ja, nou ja, ze is gewoon goed met de vak bezig. Ze weet mensen te stimuleren. En uh, dat, ik geloof dat dat... Ze geeft mensen kansen. En ik geloof dat dat een van de, van de grootste gaven is wel van haar. Ja. Heeft zij alles, alles uit haar carrière gehaald wat er uit te halen viel? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Als je, zoals, zoals het nu ook bezig is met die radio... Um, dat, dat denk ik ja. wel, dat ze dat... Uh, dat ze dat gedaan heeft, ja. En, en, en, en heb, jij, heb jij het recept waarom ze dat zo volhoudt? Door de, de enthousiasme en de doorzettingsvermogen, denk ik. En maar het gaat, het, het gaat altijd over haar en nooit over de zus, zal ik maar zeggen. Nou, dat Hoe is erg is dat, is dat voor de, waar, de zus? Dus, ja, nee, maar dat, daar zit ik ook niet zo mee. Ik oh. spreek ik liever gewoon, en daarom vond ik ook het werk zo leuk... als regisseur of redacteur of, of wat dan ook, op die achtergrond te zijn. Hm. Ik heb ook nog wel een aantal jaar in die keuken gestaan, maar ja. dan... Dat, dat vond ik moeilijk om Moeten we even uitleggen, dat was de, dat mensen... de televisiekeuken, hè? Ja, ja, ik vond dat een beetje een inbreuk op mijn privacy eigenlijk. Oh. Dus ik heb dat nooit zo echt geambieerd. En toen ik daaruit kon stappen, stapte ik daaruit. En ik heb me helemaal toegelegd om achter de schermen te werken, wat ik leuk vind. Ja, doe je dat nu nog? Of... Ja, jij je bent geloof ik helemaal gestopt, hè? Ik ben, ja, ik ben inmiddels met pensioen. Ik doe af en ja. toe nog wel eens wat. Ja, dan moet je tegen keer zeggen, vindt... ik ben met pensioen. Ja, maar ik vind maar het uh, nu uh, af en toe nog leuk om een klus te kunnen doen. Want het blijft gewoon in je zitten als je regisseur bent. Ja. Of redacteur, of die combinatie. Astrid, ik dank je wel dat je even aan de telefoon wilde komen. Mooie zondag. Dag Astrid. Oké, oké, dag. Okay, okay, dag. Tineke, keer was al een tijdje uit beeld toen je weer terugkwam op de radio. Daar ja. zit, uh, zit een paar jaar tussen. Een, wat heet? Een decennium, denk ja, ik. Ja, ja we langer. Uh, ja. Ik denk uh, tien jaar ongeveer. Ja, en toe, en toe, na die tien jaar, je zat in Zuid-Afrika, ik maak ja. een sprongetje. Uh, kwam je, je terug in Nederland en dan belt Jan Slachter omroep Max of ja. je op radio 5 iets wilt gaan doen. Mijn Majorene baas Dekkers. van radio 3. Ja. Ja. Uh, die belde. Um, ja. Kijk, we gingen terug. Ik heb destijds in 1998, toen mijn contract niet werd verlengd ja. bij RTL 4... toen dacht ik, ik ga niet met mezelf lopen, lopen nee. lobbyen na al die jaren. Ik kies voor een leven met mijn man, voor Peet. Ja. Uh, Peet was al gepensioneerd... En daar ben ik achteraf ongelooflijk blij mee dat ik die keuze heb gemaakt. Want we hebben een aantal jaren verschrikkelijk leuk leven gehad. Gaaf, we hebben veel gereisd ja. tot mijn man een herseninfarct kreeg... en ik hem moest verzorgen. Dat heb ik gedaan. Toen hebben we nog, ondanks het feit dat hij die infarct heeft gehad... toch nog op en neer gereisd, Nederland, Zuid-Afrika. Ja. Toen ging het niet meer. En uh, toen zat ik thuis. Toen moest mijn man worden opgenomen. En op dat moment bellen ze voor Max of ik radio wil doen. Dat, dat is bijna ja. een bevrijdend telefoontje Ach, geweest, denk ik. Jongen, jongen, jongen. Ik ben er zo blij mee. Ik vind het heerlijk. Ja. Stel je voor, want ik, ik, ik heb geen hobby's. Ik kan niet breien, ik kan niet tuinieren. Ik kan zo leuk uitleggen wat ik wil in die tuin. Maar dan moet een andere het doen. Je kan ook gewoon achter geraniums zitten. Nee, nee, nee, nee. Dat, daar, daar gaat de mens dood aan. Ja? Nee. En wat ik doe, is mijn hobby. Zeker, dat ik begrijp ik. Ik ga programma's maken, ik ja. heb ideeën voor andere dingen. Maar tien ik vijf dagen in de week. Ja. En, en zo'n dag begint zo ochtends... en je weet, vanmiddag moet ik gewoon aan het werk. Ja, die, uh, dat is allemaal niet erg, maar je, je bent ook okay, 71, zei je net. Je ja, maar daar denk je niet aan. Nee, Nee. hou toch op. Ik denk niet aan mijn leeftijd. Ik denk dat ik dat wel zou doen als ik in al die graden heb. Zijn, maar, maar wat, daar ben ik eigenlijk naar op zoek. Wat is, wat is jouw beweegreden om dat gewoon vijf dagen in de week... met een glimlachter te doen? Ik uh, vind het fantastisch om die koptelefoon op te zetten. En twee uur muziek te horen, zit er iets in waarvan ik denk... nou, hier word ik ongelukkig van, dan ruil ik het lekker om. En dan pak ik de Eagles of zo. Ik, ik, ik vind het heerlijk om naar muziek te mm. luisteren. Nogmaals, de actualiteit is leuk. Ik vind het contact met mensen leuk. Want ik doe niets liever dan met mm. mensen praten. Maar ja, dan kom je thuis, het is half zeven. Ja. En dan moet je nog eten. En, ja, en, en, en het nou, goed, dan moet ik. En de ja, ze gezellig. Natuurlijk, gezellig. Ja, die zullen zeggen, gezellig. Daar is ze, ja. daar is ze weer, maar morgen is ze weer ja. weg. Ik bedoel, er is wel een druk. Ja, nee. Ach, dat, dat voel ik niet zo. Nee? Nee, het is mijn hobby. En ik ben een bevoerig mens, dat ja. er nog voor betaald wordt ook. En ik heb een druk sociaal leven. Ik heb hartstikke veel kinderen, ik heb veel vrienden. Dus mijn dagen zijn leuk gevuld. Ron van Gouwen is hier, onze tv recensent En dan gaat het dus om Kassie kijken. Was er nog wat op tv deze week? kijken met Ron Vergouwen. Ja, Govert, ik had het deze week eigenlijk willen hebben... over het belabberde niveau van de verkiezingsdebatten. Maar toen hoorde ik Albert Verlinde in RTL Boulevard dit zeggen. begon vorige week bij de NOS al met een fotootje... laat je vakantiefoto zien. Bij Koffietijd gaat het over gezelligheid. Bij Frits Wester en Rick Niemann gaat het voornamelijk over gezelligheid. Helemaal niet over de inhoud. Nou, het zou nog nooit kunnen denken dat ik nog eens keer zou schreeuwen om inhoud... Nou, als Albert Verlinde dat al zegt, wat kan ik dan nog aan toevoegen dan? Dus deze week maar de nieuwe programma's van SBSS. Ja, want uh, deze week starten er een aantal nieuwe programma's op die zender. Onder andere Villa Morero. Misschien uh, kennen jullie Martin Morero wel. Dat is uh, de volkszanger uit de dramaserie Gooise Vrouwen. En uh, die heeft nu zijn eigen talkshow samen met zijn sidekick, sidekick Tante Koch. En ja, het is een soort uh, Villa Velderhof. In de eerste aflevering interviewde hij onder andere schaatster Irene Wust. Vraag 1. Met je lievelingskleur. <laughs> ik vind uh, Roos wel een mooi kleur. Ja, nog even. En uh, Martin kan uh, zomergasten gaan overnemen, denk ik zo. Uh, het moet ook worden gezegd: zijn onconventionele manier van interviewen kan ook leuk uitpakken. Bijvoorbeeld toen het ging over Irene's biseksualiteit. Je dieptepunten hier leuk. Ik kwam erachter dat ik op een meisje verliefd was. Heb je dat nou ervaren als een dieptepunt? Ja, in eerste instantie wel. Wist je van haar dat ze, dat ze, dat ze een pot was? <laughs> dat is een heel raar na woord. Pot? Ja. Wat is nou ja, eerder een pot? Ja, weet ik veel meer, maar het is ook niet zo. Het is zo. ook gezellig, potje. Ja, en uh, net als uh, Rick Velderhof maakte ook Martin een boottripje met zijn gast. Dat heb jij ook gedaan, Tineke, uh, bij Rick. Ja. Toch? Ja, ja. En, uh, maar in dit programma heeft de Cotezuur nu plaatsgemaakt... voor een uh, BNR-tour over de Vinkeveense plassen. Ons Martin wonderkind loodst zijn gasten langs de Rich and Famous. Dit huis, dit dit... Wille ik al Betty. Laat je maar zien, ik zeg je net echt de goede daar, daar heb je uh, Henny Huisman. Ja. En die heeft zichzelf opgegeven voor die Tour. Want die ja. zet er niet in, die ding. ik zit helemaal niet in die Tour. Hé, hey, nu! Ja! <lacht> ja, en uh, nou, SBS heeft behoorlijk hoog van de toren geblazen... door te zeggen dat zoiets, een typetje wat gasten interviewt... nog nooit eerder was gedaan. Maar ja, dan heeft hij toch even buiten onder andere... Margeet Dolman en Jurgen Rijman, die als Tante S mensen interviewt gerekend. Dus helemaal nieuw is het niet. Maar toch, uh, het is een lekker programma. Het, uh, het staat en valt wel met de geloofwaardigheid van Martin Morero. Want het is natuurlijk een typetje... Ik moet zeggen, Peter Paul Muller speelt het behoorlijk geloofwaardig. Um, alleen was Irene Wust nog wel af en toe. Die zag je af en toe kijken van, nou, hoe serieus moet ik dit nemen? Maar ik moet zeggen, dat was ook weer ongemakkelijke tv. En dat was ook alweer charmant. Ik heb ervan genoten, moet ik zeggen. Ook nieuw bij SBS6 is de dagelijkse quiz The Price is Right. Dat is een Amerikaanse quiz die wij al lang kennen... onder drie andere titels in Nederland. O Welkom bij Prijsje Rijk. Welkom, beste kijkers thuis. Welkom bij prijzenslag. Hans Kazan. Dames we gaan weer prijzen gieren. Met onze leider, Carlo Bossart. Ja, Prijsje Rijk, Prijsenslag en Cash en Carlo. En nu is het dus terug onder de internationale titel. De titel waaronder het in Amerika een groot succes is. The Price is Right. En nu wordt het gedaan met Eddie Zoe. The Price is Right. De man die het komende half uur de recessie doet vergeten. Ja, en Eddie is absoluut, dat moet ik even vooropstellen... is een getalenteerde programmamaker, maar ik vind hem toch echt op zijn best... als hij gewoon, in tegenstelling tot tien keer, met de camera op pad is. Ik vind hem echt het leukste als hij gewoon buiten is met de camera. En in, het, in een studio is de humor van Eddie... Ja, het, het komt niet helemaal over, vind ik. En vooral een puntje, de camereregie is heel erg slecht. Dus daar moeten ze echt nog aan werken, werken vind Want Het is een beetje een klinische show, heb ik het idee. Nou moet ik nog... Jij kijken, kijken dan? Uh, nee, nee, nee, huh? nee. Oh, oh, nou ja, niet zo, je, uh, je kijkt daar zo vies bij. Ja. ja, omdat dat soort programma's word ik gek van. Ja. Nou, ze hebben ook nog een andere dagelijkse quiz, die is wat rustiger bij SBS. Dat is De Gemene Deler. En uh, net als Prijzenslag 2.0 ook gejat. Oh, pardon overgenomen van RTL 4. En het wordt daar nu gepresenteerd bij sbs door de man die de kijkcijfers van elk programma in rook kan laten opgaan... boven verdorens. Het lijkt te beginnen als een prettige samenwerking tussen drie kandidaten. Zij moeten het eens worden over elk antwoord dat ze geven. Maar is de laatste vraag gespeeld en hebben zij hun eindbedrag bij elkaar... dan kantelt ineens het spel. Want de geldpot wordt in drie ongelijke delen verdeeld. En maar één iemand kan het grootste bedrag krijgen. Ja, ze moeten dus gaan onderhandelen wie het minste geld krijgt. Dus dat is op zich wel leuk natuurlijk, dat kibbelen aan het einde... wie geeft zichzelf nu het minste geld... Ik denk dat de quiz trouwens ook leuk is om met een stel bankiers te spelen. Maar het is best een aardige quiz en het ziet er ook beter uit dan The Price is Right. Dus uh, ik zou zeker absoluut een keer gaan kijken. Maar de onverwachte SBS-kijkcijferklapper deze week was absoluut de dramaserie Dr. Tinus. Met Tom Hofman als de Nors kijkende plattelanddokter. Zo klinkt dat. Hi, bent u Dokter Tinus? Martine Elzebos. Oh, uh, ik ben uh, Kim. Fijn voor u. Ik ben de doktersassistente. Ik heb helemaal niemand aangenomen. Ja, dat komt ook goed uit. En die komen helemaal uit Hoonsadril, dus... Uh... Is dat fair? Hoonsadril. Ja, en dan helemaal terug en dan weer natuurlijk kan net zo goed meteen beginnen, of wat? Ja, Dr. Tienus, maar het, ja, het zag er goed uit. Maar het moet gezegd, het is ook niet echt een origineel idee, want het is een letterlijke kopie van de Britse serie Doc Marten. Lu Luister maar even, dit is hetzelfde moment, maar dan uit de Engelse serie. Doc Marten. No, no, I'm Dr. Ellingham. I'm Elaine. That must be nice for you. Practice receptionist. All oh, right, I'm not hiring yet. I've come from Delabole. Is that far? Oh, there's no point in going then coming back later. Might as well just start now, hè? Ja, zelfs de camerastandpunten zijn letterlijk ge gestolen van het origineel. Um, en ja, het is natuurlijk ook niet toevallig dat SBS nu met net een plattelandsdokterserie dokterserie komt... na het succes van onze eigen dokter Deen bij Omroep Max. En ook de Vara die komt ook al met een dokterserie, dokter Robert. Alleen die hebben op het laatste nippertje nu besloten om de titel daarvan toch maar even te veranderen. Dat gaat heten Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Uh, was er ook nog iets nieuws bij SBSS? Jazeker namelijk de live show. En dat uh, betekende de comeback voor presentator Mark Klein-Essink. Informatief amusement over het menselijk lichaam. Maar niet altijd even smakelijk. Wat zijn nou nog meer besmettelijke ziektes of aandoeningen? Eczeme, steenpuist, voetschimmel, fratten, kinkhoest, psoriasis. Uh. Steenpuist. Is die goed voor tien? Oh. Hij is goed. Gelukkig. Ja, en dan moet je dus bedenken dat je er dus ook de plaatjes bij te zien krijgt. Ja. Van al die ziektes. Wow. Ja, ja, ik vond het niet heel smaakvol, Maar de, de, het was een informatieve show. It, en Mark, ja, ik ben blij dat hij weer terug is. Ik vind het een goede presentator. Tot slot het SBS-programma waar deze week toch wel het meest over werd gesproken. Niet nieuw, maar toch SBS-shownieuws. Want Evert Santegoets, we hadden het er net al over... die interviewde daarin Estelle Kruif over de scheiding met Ruud Gullet. Het had alleen dezelfde snelheid van ontdek je plekje van vroeger. Zo, traa <lacht> zo traag praatsen. Het werd een beetje te druk in mijn huwelijk. Zij, prinses Diana, en dat zeg jij nu. Zij zegt, three is a little bit crowded. Ik zag iemand die niet in mijn huis hoort te zijn. Maar aan de tafel? Nee, niet aan de keukentafel. Ze waren niet aan het kaarten. Ze waren niet aan het kaarten. Ik heb trouwens wel tussen alle woordjes van Estelle even de stilte eruit geknipt... want gemiddeld zat er tussen elke woord 10 seconden stilte. Dus het was tranentrekkend uh, langzaam. Uh, ze vertelde ook aan het bezoek wat ze heeft gebracht... aan haar nieuwe vriend Badr Hari in de gevangenis. Je hebt hem ook al opgezocht, hè, in de gevangenis? Dat klopt. Hoe was dat? Gekoorde tijger. Dat was uh, emotioneel. Leuk. Ja, leuk. leuk? Maar uh, het, uh, het, het item zelf, ik vond het tranentrekkend. Overigens, tot slot nog even... Het blijkt wel, Estelle is een echte kruif. Want luister even naar deze fantastische one-liner. Weet je, Evert, liefde doet liefde vergeten. <lacht> ja, het, is een, uh, het is typerend voor SBSS deze tijd. Je krijgt vreselijk kromme tenen van al die programma's. Maar het is soms zo erg dat je toch blijft kijken. Want dat kan televisie ook zijn: een guilty pleasure. Kastje kijken met Ronnie Vergouwen. <lacht> toch, Tineke? Nou, mijn moeder zou zeggen: met die hele Estelle en het gedoe. Het heeft geen enkel niveau. Dat wel, dat, daar heeft je moeder wel gelijk in. Ja. ja, en toch wordt het blijkbaar gevreemd, Ron, want... Uh, nou, het is niet heel goed bekeken, hoor, nee? het interview, nee. Oh. Nou, als u de fragmenten wil zien bij alle geluiden waar Ron uh, zojuist uh, over vertelde... deperstebunnen.nl, onderdeel Cassie kijken. Voetbal, Vitesse, Feyenoord. Uh, Ronald. 24 minuten onderweg, het uh, nog altijd 0-0. Als we kijken naar een corner van Theo Jansen namens Vitesse... vanaf de rechterkant, Mulder... De keeper van Feyenoord moet komen, Boxen, Dat is dan voorlopig eventjes uh, voldoende. Vitesse houdt uh, wel het balbezit. We hebben net een uh, gele kaart gezien voor Cassia. Uh, overtreding op Immers, waarbij je nog zou kunnen zeggen. Want het was een diepe bal van achteruit bij Feyenoord. Ja, was Immers er niet doorheen geweest als Casia uh, die overtreding niet had gemaakt. Blom uh, heeft het als volgt gezien. Waarschijnlijk komt de rechtsachter van Vitesse er nog wel bij. En de weg naar de goal was nog lang, want het was in de middencirkel. Dus een gele kaart voor de Georgische aanvoerder van Vitesse. Feyenoord heeft nog een keer op goal geschoten via Immers. En ook Theo Jansen die overigens strooit met Pasens als Zwarte Piet op 5 december. Ook Theo Jansen heeft een keer op goal geschoten, maar die bal ging net naast de goal van Feyenoord. 25 minuten zijn we onderweg. Het is nog 0-0 in Arnhem. Tineke de Nooy, uh, je gaf net even aan hoe je bent opgevoed... door het ene zinnetje van je moeder te zeggen, ja dat moet je gewoon niet over. Dat heeft geen niveau. Is dat wel iets wat je altijd in gedachten hebt... als je op ja. radio en televisie bezig bent? Ja, absoluut. Ook in taalgebruik, denk ik. Alhoewel we veel slordiger nu zijn dan, dan vroeger. Ja. Maar uh, ja, ik, dat zit altijd in het achterhoofd. Naast jou zit Elsemieke mieke Havinga ja. van het volgende uur... Ja, dat is een oude tophockeyster, maar jij kent haar ook, hè, want jullie zoenden elkaar, zag ik. Ja, en ook. Want ik vind het enige onder te zien. Ze is met mij begonnen in mijn uh, redactie toen ze na het hockey iets anders wilden gaan doen... en bij de televisie wilden gaan werken. Toen kwam ze bij mij ja. in de redactie. En wat deed je daar dan, Els Mickey? Nou, ik, ik was opgeleid als fysiotherapeut. En ik, en ik wist veel van sport natuurlijk. En, uh, dus ik deed eigenlijk de sport- en uh, gezondheidsonderwerpen... bij Tineke in het de, in de middagpraatprogramma. Uh, de eerste middagpraatprogramma wat er was. Ja. En het was geweldig. Maar weet je wat, toch even mooi om te zeggen, hier nu op de radio... dat jullie twee zijn toch wel voor mij een van de mooiste radiostemmen die we hebben. Dus het is wel een oh, bijzonder gaal. uur, dit, hoor. God, hoe moet ja, nog een uur? Ja, ja, ja, als ja, ja wij op, gaan om. nog een uur, maar goed, maar het is... Weet e, e, e, e, e, ja, ik ja, kan niet zo meer zeggen, Dat heb ik maar zeg, even daadalijk. gezegd, hè? Dat heb ik oh. maar even gezegd, ja. ja maar, nee, nee, het is wel. mooi... Hij bloost nee, maar ik ben ook een fan van hem, hoor, dus... Nee, maar het heimloos, is wel grappig om te zien... Laatst heb ik ook iets over gezegd, Ik vind wel dat er soms wat minder wordt gekeken... of die radio nou echt... Geschikt is voor jou. Als Miek, ik spreek jou straks uh, uitvoerig. Uh, klein... Tineke, dankjewel. Tineke de Nooit, fijn dat je er was. Ja, dankjewel. Morgen werken we ouderwets op Radio 5 tussen 4 en 6. En uh, zo dadelijk het NMS-journaal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 de zoektocht naar Mladic. Oké, okay. jullie gaan naar buiten. Jullie gaan kijken of jullie het graf kunnen vinden. Wees voorzichtig. Dan als Loos is is, van terug. Ga naar radio1.nl. Stem en maak kans op het Argos Doe-Het-Zelf prijzenpakket. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Geen onverdoofd ritueel slachten, maar het lijden verzachten. Kies Partij voor de Dieren.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 Reserveer nu uw kaarten via nationale-taptoe.nl. Dit is Radio 1.